Jori Stubinitsky met het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de Europese Unie. Volgens het Nobelcomité zorgt de EU al 60 jaar voor vrede, democratie en mensenrechten in Europa. Oorlog in Europa is zeven decennia na de Tweede Wereldoorlog ondenkbaar, zegt het comité. EU-president Van Rompuy zegt dat de prijs een erkenning is voor de grootste vredestichter in de geschiedenis...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 De politie en het OM spreken van een enorme betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie noemt de kans reëel... dat er verwanten worden gevonden van de moordenaar van Marianne Vaatstra. In de stad Groningen zijn een PvdA-wethouder... en de PvdA-fractievoorzitter opgestapt. Op een ledenvergadering was een motie aangenomen... waarin hun vertrek werd geëist. Tussen fractie, bestuur en afdeling sluimert al lang een conflict. Groningen verkeert al maanden in een politieke crisis... Twee weken geleden viel het college, waar ook het, de PvdA deel van uitmaakte... na een conflict over de regiotram. Een duur project om de stad beter bereikbaar te maken. De PvdA overweegt nu om uit de onderhandelingen voor een nieuw college te stappen. Het zou voor het eerst in tientallen jaren zijn... dat de PvdA geen deel uitmaakt van het Groningse gemeentebestuur. Het weer, het is overwegend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Het is ongeveer 13 graden. Morgen begint droog... Later op de dag vanuit het zuidwesten buien. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat Vierde bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. En de A27 Breda richting Utrecht bij Noorderloos 3... na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Ik met zweet, voor ze weten liggen ze daarop een zal laten. En trap er weer een cupje bij. U kent het misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, echt waar ik sta ermee op en ik ga er mee naar mijn Mevrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was twaalf jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloren. <lacht> zo hou ik nou voor voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zie je, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij me... ik zeg: Hoe voel je het nou? Afloopt nou, zit die waardeloos, jongen. Ik zeg: Hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. <lacht> Draai je toch niks, hè? Die mensen zit je meer, die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me en meneer, hoe is de stand? Ik zeg: 0-0, hij na, het gaat toen net zo goed andersom kennen wezen. <lacht> Draai je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen van slaas de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaas de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg, maar even, wie ben u eigenlijk? Zet hij voor niemand? Ik ben tandarts. Ja. Allora, gaan we verder. Zo sta ik al sturen voor de poort van stadion. Ze kennen me daar, ze weten wat ik doe. Ik heb de kleedkamers van binnen mag gezien. Ze waren leeg, maar dat doet er niet toe.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 Het Voor ze weten liggen ze dan op Zal ze laten... En trappen weer een kuppie erbij. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik wel, Ik zit er maar naast maar die begint ineens keihard te roepen van... Hup, Abel Hup, Abel Ik zeg, god, meneer Abel voetbal, dat is zeker geen vijfde jaar meer. Zegt die, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. <tie> ja... Wat die mensen allemaal roepen zeggen, je ziet er al oh, hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van. Uh, wat de kwaliteit, wat de kwaliteit. Ja. Ik zeg meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt die nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, ja je, zo, je ziet soms wat hoor. Maar oh, ja, mooie meiden soms hoor. Zie ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en een enorme linksbinnen. Hahaha. Okay, hoor. Maar fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik haar een tegen de, ik zeg: Nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. <lacht> Staat er een naast erop die zegt: zeg, Knaap, moet jij een strafschot? <lacht> Maar verder. zo pak jij zit, daar krijg je geen supporterhaas meer voor. Die lopen in de beste pak erbij. Zo hier en daar een vlag geeft, dat kende net mee door. Hoog uit het pinkje van de brouwerij. En wat die toeters aan betreft, hoe vaak gebeurt het niet? Komt er van de hoofdtubule een of andere hoog gebied? Die zegt meneer, ik heb mijn... Staan, dan zeg ik, dat is maar goed, ook anders zou je blozen gaan. Nou, nou jongens, ik zal ze laten. Geloof dat ze maar gaan? Ja, yeah, ze moet moeten maar eens. En dat hoort er toch Het hele legioen, dat vult zich in het zweet. Voor ze het weten, liggen ze dan het Ja, het is uh, oud, maar het blijft leuk. Ja, dit blijft echt, uh, dit is vind ik een van de le meest legendarische uh, ja, geweldig. liedjes. Geweldig is dit, hè? Was ja. hij goed, hè? Ja, Henk Gelsing was geweldig. Geweldig. Nou, Opgenomen live in de Kopermolen in Amsterdam, natuurlijk. Want dat was zijn zaak toen, en uh, nou ja, dat deed hij natuurlijk gewoon helemaal geweldig. Um, ja, ik sta even te kijken, want ik, uh, ja, ehm... Uh, uh, mijn muis is ergens weg. Oeh, muisje! Ja, even. Oh, hij staat op de spelen. dat moet natuurlijk niet. Even. even wachten hoor, Moet moeten het even goed zetten. Wil nou, jij die mensen even wat leuk? Nou, wat gaan we vertellen? Weet ik veel. Nou... Ja. Oh, het is misschien wel leuk om te weten. Ook uh, nog dat vanavond in uh, Café 4 aan de Haldenstraat... Uh, is er een uh, optreden van uh, DJ en live sex. Uh, DJ What? Master Goose. Live sex in 4? Sax. Oh, Sax. Sax. Sax? DJ Master Goose en uh, SJ Mark van der Velden. Dus... Okay. nou. In vier. Is dat vanavond? Ik dacht morgenavond. Nee, vanavond. Oh, vanavond. Ja. ja. Vrijdagavond. Vrijdagavond. Oh, Stond nou. het op. Nou, oké, okay, hartstikke leuk. Dames en heren, het moment is daar. Er wordt uh, verzocht allemaal, iedereen die luistert nu, zijn radio op volle sterkte te zetten. <lacht> allemaal, dus ook Joop van S, gewoon even die uh, radio op volle sterkte nu. Ja? Want uh, dat blot even. Ja, even volle sterkte. Kom nou. Even volle sterkte. Ja, ja, ja. Dan komt u weer, Primjaro! De primeur die... van de nieuwe Rolling Stones! Deine die primeur! Kom op, swingen! Helemaal te gek. Ongelooflijk. Wat een plaat, jongens. De nieuwe van de Stones. Nou, Sjors lu uh, luistert. Uh, jongen, die moet gauw in de Euro Breakdown, hoor. Nummer 1. <laughs> ja, Wat graag. Een plaat. Doom and Gloom. Wat een geweldige plaat ja. is dit. Uh, en de, de Stones, zoals we ze graag horen. Het rockt. Het swingt. Het is echt helemaal en, te gek nu. Het is helemaal te gek. Heerlijk ja. is dit. En er komt een uh, nieuw album uit. Dat heet Gr ik weet niet hoe je dat in het Engels uitspreekt, maar dat doet er niet toe. Um, in ieder geval, het komt van een nieuw album. En daar staat, uh, dat is een verzamelalbum. De, omdat de Stones natuurlijk dit jaar 50 jaar bestonden, komt er, uh, komt er een uh, verzamelcd. Uh, en ook op vinyl, een box, komt eruit met nou zo'n beetje alles wat de heren opgenomen hebben aan hits en singles. En weet ik het allemaal niet. Ik heb de tracklist gezien. Het ziet er echt geweldig uit. Uh, er staan ook nummers bij die uh, op vorige verzamelingen natuurlijk niet voorkomen. Het gaat dus echt over de totale carrière van de Stones. Dus ook de deca periode zeg maar. de beginperiode. Alle, er staan heel veel dingen op. Komt ook op vinyl. Dat is heel interessant. Uh, je moet er wel even voor in de buidel tasten. Maar ja, dat is, uh, dat is best wel interessant. En uh, er staan dus uh, twee nieuwe tracks op. Waaronder dus deze nieuwe single. Uh, Doom and Gloom heet hij. Nou jongens, ik hoop dat hij gauw terugkomt in de... In de, hoe heet het? In de in de, in de Euro Breakdown van uh, ZFM, want uh, daar hoort hij echt thuis. En wel op nummer 1. Ja, zo is het. Oh, leuk, pingetje. Ping. Ping. Schrijfmachine. Ping. Uh, dat was de laatste keer dat Nederland Songfestival won. Dat was in 1975, dames en heren. Dus uh, binnenkort dus, uh, in 1915 gaan we weer winnen. Want uh, dan zit er ongeveer 30 jaar tussen. Dus <laughs> het lijkt me een mooie afstand. Uh, zo ja, lang geleden al. Ja, dat is zo lang geleden. 1975 met Teach in. Uh, we wonnen we dus het Songfestival van, uh, van Europa. Het, Euro het Eurovisie Songfestival. Ja, dat wonnen we toen. Ja, toen kon het nog. He? Nu niet meer. zou nee. nu niet weten wie het nog zou moeten doen. Ja, ze gaan, geloof ik, Anouk uitzenden. Nou, uh, ik weet niet of dat uh, wel zo is. Nou ja, we zien het dan welke nog Nou, wie weet. Het het nummer van de Frosse Dagsterné, nee, dames en heren. En uh, nou ja, ook, hè. dat was uh, Bon Jovi. Ja, Bon Jovi was dat, ja. Nou, dat was, weet ik niet, maar uh, het zal wel iets... Uh, Okay, from Benjamin's Wolf. This is Adele. There's a fire starting in my heart. We cheating a fever pictures bring me out the dark. Finally I can see you, Crystal. is dus een nieuwe single natuurlijk. Uh, misschien doe ik dat zo nog even, weet ik niet. Uh, een nieuwe titelsong van de uh, James Bond film natuurlijk. Dat uh, heeft ze nu nieuwe. Die hebben we vorige week uh, woensdag geloof ik gedaan. Maar misschien doe ik het straks ook nog wel even. Je weet het maar nooit. Hey, je weet het nooit met ons. Nee, het gaat allemaal volledig... Uh, wat zie je nou weer te kraken? Het weer in Zalvoort. Ja, yeah. het is een... Echte echt herfstdag vandaag. Het uh, waait behoorlijk. Windkracht 5 uit het westen. En uh, Het is uh, erg bewolkt en er valt uh, best wel veel regen. Lichte regen, motregen. En het wordt niet warmer dan een graad 15. Uh, morgen wordt uh, zo mogelijk nog iets slechter. Spijt me, ik heb het echt niet zelf bedacht. Uh, de temperatuur wordt morgen een graad of twaalf. En de wind draait naar het zuiden en neemt iets af naar kracht vier. En zondag lijkt op dit moment een iets drogere dag te worden. Met ook wat zon en een graad of dertien op de thermometer. Dat was het weer. Wat gaan we doen. Wat? Wat gaan we doen? Uh, weet ik niet. Oh. Dat weet jij niet. Nou. Als jij het niet weet... Het is goed, hè? Ja, ook dat klinkt heel... Ik weet niet, die oude, oude gasten doen het toch allemaal. Maar goed, het, ook dit klinkt. Dit is alweer van een paar maanden geleden trouwens, maar dat doet allemaal ja. niet de zaken. Uh, het klinkt gewoon lekker, daar gaat het om. That's why God made the radio van de Beach Boys. Precies. Jazzmuziek. Dat is een uh, heel ander verhaal, dames en heren, dan, uh, dan de Beach Boys. Maar. Um, Zandvoort Jazz is een maandelijks terugkerend evenement in, het, in de Krocht, Theater de Krocht. Mm. En ook aanstaande zondag is het weer zover. En we hebben aan de telefoon Erik Timmermans. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag nou, Erik. Die is, mooi, is gesmaren, hoor. Goed, nee, man. lekker, lekker. Hè? Ja, het is, van hun, <laughs> uh, het is van hun laatste CD die is uitgekomen dit, dit jaar. En uh, ze, okay. zijn dus, uh, ze hebben dus weer een reunietje. Ja, nou ja, moeten ze vooral doen. Ja, ja. toch? Klinkt toch goed? <laughs> ja, Klinkt goed, ja. ja, ja. Hé, hey, vertel, uh, Jazz in Zandvoort, aanstaande zondag in de in de kloft, wat, ja. uh, wat speelt er? Komende zondag is uh, de, een, een Haramse meersezang. Hij komt uit Harlem meer, die heet Philip Paar. Die uh, ken ik al van heel lang geleden. Ik heb een paar keer met hem gespeeld. Uh, het laatste keer uh, is al heel lang terug met Louis van Dijk, onder andere, was hij te gast. En uh, dat begeleid ik dan op Bas. En uh, ja, geweldige zang, hartstikke goede vent. En uh, doet een beetje. Uh, uh, ja Frank Sinatra is natuurlijk niet echt uh, uh, dat, dat evenaar al sowieso die het overtreffen ook niet maar hij komt hij een aardig eentje en hij zingt dus repertoire in, het, uh, in de stijl van Frank Sinatra Kijk, dat is lekker oh, Ja, zeker ja. hij ik heeft ook een uh, prachtige, prachtige stem daarvoor het is gewoon ja, een jongen doet al jaren zijn beste en het is een, uh, ik, ik vond het hoog tijd dat hij eens een keer de zon goed moest komen Ja, ja mijn collega's doet ook veel Frank Sinatra werk, misschien ook wel een aardig idee van jullie Oké okay, nou, collega, collega, maar... collega van jou, hè Bassist, ja. Kees van der Lazen. Oké. Okay. Ja, ja, ja, Ja, ja maar die heeft ook een hele leuke vers, uh, frans, Frank Maar uh, door wie wordt hij begeleid? Hij wordt. Uh, oh, ja, nou hoe? Die moet naar de radio interview Ik vind het heel erg als je erop terugkomt. Oké, dus daar man aan, die komt allemaal boemen brengen. Nou ja. Oké. Okay. <laughs> Voor zondag misschien. Ja. Sorry, nog even je vraag. Ik wou, uh, ik, ik wou zeggen, door wie wordt hij begeleid? Hij wordt begeleid, niet door het, door het, wel door Johan Clement, zoals elk, uh, elke maandje. Maar alleen, er zijn nu twee andere muzikanten uh, op, op bas- en slagwerk. Uh, ik kan uh, mezelf verhinderd uh, zondag. Ja. En er komt Vincent Kuiper, een jongen uit Den Haag. Een uh, geweldige bassist ook. En je, op slagwerk Kim Weemhoff. En die uh, heeft onder andere bij Brigitte K. gedaan. En te veel theaterwerk gedaan. Okay. En ook uh, bij uh, Leo's Nick Die zijn er voor en, uh, een slagwerker. Uh, een hele oranje jongen. En uh, ja, ontzettend leuk om die ook een keer te laten spelen. Ja, toch? Ja. Uh, toegang is? Uh, om half drie. Of, of hoe je de prijs? Oh, <laughs> half drie, uh, 15 euro. Wat het per jaar is, houden we houden ondanks alle btw Nu Blijven wij gewoon op 15 zitten, of 15 euro zitten? En uh, het begint om half drie. En het zijn twee, uh, concerten van, uh, twee sets van drie uh, kwartier. Van de nou, Het mm. wordt zondag toch pokken weer, jongens. dus dan kan je maar net zo goed. En het hey, dat dat is strand best... kun je ja, niet. Kun je beter naar de kroeg gaan? Ja, ja. kun je beter naar de kroeg gaan. Goed, nou, hartstikke fijn. Leuk dat je even wilde vertellen over uh, dit evenement in de kroeg. Dus aanstaande zondag, we zeggen het nog maar een keer, half drie, toegang 15 euro. En noem nog even de namen. Paar op zang, Johan Clement piano, Vincent Kuiper Bas en Kim Weenhoff. Of slagwerk. Oké, okay. Erik, hartstikke bedankt voor de informatie en Dankjewel. tot de volgende keer maar weer. Okay. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Doei. Dit swingt altijd zo lekker. Ja, ik heb altijd een Die heerlijk... Week, ja, dat swingt altijd wel lekker. Een lekker weekendgevoel heb ik ook trouwens. Ik, uh, ik weet niet hoe u dat heeft, maar ik heb gewoon een heerlijk weekendgevoel. Van, uh, ja, het weekend uh, is er bijna weer. En het wordt toch pokken weer. Gaan we allemaal leuke dingen binnen doen en zo. Uh, en we gaan nog vertellen wat u misschien zou kunnen doen in het weekend. Ja. Nou ja, we hadden al een, uh, een paar dingetjes genoemd. Ja. En uh, ik ga het lijstje nog even langs. Vanavond in café 4 dus... Uh, uh, DJ Life Sucks, DJ Master Goose en uh, SJ Mark van der Velden. En dan de pubquiz, waar Joop van Es al over vertelde... vanavond in Café Koper aan het Kerkplein. En dat begint om 9 uur. En uh, dan hebben we nog morgen... In het jeugdhuis aan het kerkplein wordt een rommelmarkt georganiseerd door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. En dat is van 10 tot 10. Het is overdekt, dus het is misschien een idee op een regendag. Behalve het lekt. Ja, nee, dat is dan ook niet jammer. En uh, vanavond ook voor de fans, Ruud band, Classic Dance Night. In uh, Lua aan de Hoflandweg 104 in Beverwijk. Dus uh, dat is echt een... Uh, nou, daar ga ik niet mee heen, hoor. Leuk, hoor. Nee, jij niet, ga ik hè? niet heen, nou. nou, ik wel. Ik vind oh. dat wel lekker, hoor. Even swingend vanavond. Oh, ja, okay. best wel lekker. Wat nou, gaan we ja. nu doen? Vo voordat je die iets naar als een krijgt. Dat is natuurlijk een verschil. Maar goed. <lacht> nou, misschien moeten we een pendeldienst eh. organiseren ja, of zo. Ja. maar ja, dat zou dan weer ten koste gaan van de pop... van de pinkies, natuurlijk. Goed, dus live sax okay, in 4 uh, en uh, de pubquiz in Koper. En uh, nou ja, uh, zondag natuurlijk uh, Jazz en Zandvoort in de kracht. En morgen oh, een rommelmacht. Dus we hebben weer genoeg te doen jongens En het weekend. is weer lekker weekend allemaal. zo is dat. Ja. Hij gaat onder de knop. Oké. Okay. En uh, dat uh, wie gaat onder de knop? Nou, dat is Peter Smit, dames en heren. Die, uh, vertel maar weer. Vertel jij me meer Hans Eh uh, Nou ja, dat is van uh, slender you en die hebben we een actie ten mate van het reuma fonds en dat is een marathon en dat duurt tot 3 uur vannacht. Dag uh, Peter Smit. Dag. Goedemiddag, Peter Smit, Ja. Slender persoon voort. Ja. En, nou, uh, hoe staat het ervoor nu? Nou, uh, buiten regent het. En binnen is het warm, want het is hartstikke druk. Nou, dat is helemaal goed nieuws. Dus dat is wel leuk. Het is de hele ochtend al redelijk goed bezet. Uh, we hebben heel goede reacties. We hebben vanochtend begonnen met de opening. Die, die is officieel zouden opening. Het is om half negen, maar de, de, de officiële opening is vandaag gedaan door de burgemeester zelf. Oh, die is, is even wel. geweest. Dus die is, uh, en die heeft meteen kennis gemaakt met onze zaak. Dus nou, dat was een heel goed gesprek. Dus we hebben daar ook nog wat dingetjes van opgestoken. En we hebben ook gaan elkaar nog wat dingetjes toegezet. Dus dat is, uh, dat is wel heel leuk. Dat is wel een van de winstpunten die we nou zo zomaar zo moeten maken... als je dus uh, dit soort dingetjes doet. Ja, en, en Slender You, wat houdt dat in? Wat, wat gebeurt daar? Slender You is een uh, programma van zes bonken. En dat zijn, daar maakt al bewegingen op. Dat zijn mensen die dus niet compleet meer kunnen sporten. Maar die worden daar hierin gesteund... Dus mensen kunnen die uh, wat allerlei klachten hebben. Die kunnen dan uh, bepaalde oefeningen niet doen. En uh, die worden dan door de banken, dat zijn de banken, worden die je banken uitgevoerd. Oh ja, ja, nou, nou, ja, ik heb dat zelf ook eens gedaan. Ja, dat is, dat heel, is, van, dat is uh, ja, van die zwa dat de, de zwaartekracht een beetje bij de mensen weggehaald. Ja, ja. Want dan kunnen ze dus gewoon, uh, de meest, meeste mensen niet aan. Nee. En dat is eigenlijk de basis waar wij op draaien. Daar zijn we mee begonnen 3,5 jaar geleden. Ja. En uh, sinds, uh, ja, sinds die tijd zijn we alleen maar een beetje gegroeid. We zijn intussen met april verhuisd. We zaten vroeger in de schoolstraat en we zitten tegenwoordig op de Hoge Weg. Ja. En we hebben tussen ons uh, assortiment uitgebreid met een. Uh, ja. Een, een, een nagelpedicure. Uh, uh, nagelpedicure en uh, massages. Allerlei soorten massages kunnen we ons allemaal gedaan worden nu. Ja. Het is heel lekker voor de mensen, want ik kan me herinneren, ja. het is helaas weg. Want in Beverwijk, vlak waarbij waar, waar ik woon, had je ook zo'n zo slechte. Zo zo ja, ik, ik, dacht, ik dacht, klopt, klopt, is die weg in Beverwijk? Is, ja, die is er weet... Helaas is dat. Uh, ja, nou, dat is eigenlijk de basis die wij hier ook hebben. Beverwijk is die gestopt Die had dus een, uh, niet helemaal hetzelfde systeem als wij nu hebben. Beverwijk had een ander systeem, dat was ja. van een andere firma. Ja. Maar dat maakt, ja, maar deze is echt van, dit is echt van een nieuw die echt uit Amerika vandaan gekomen is. Ja. Ja. En dat hebben wij dus drieënhalf uh, jaar geleden hier in Zandvoort opgestart. Want we hebben dus gehoord dat in Heemstede, halen en hier in de regio het helemaal niet meer was. Nee. Nou, Panther pand staat ook nog leeg, dus een goede tof. Maar ja, ik zal er even over nadenken. Je neemt er een paar bij. Het is leuk zijn. Maar uh, ach, je, je moet het, het is natuurlijk toch best wel een uh, speciaal uh, aantal mensen die hier naartoe komen. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk een uh, geen ik je eerlijk toegeven. Nee, het, is Want het, is de, het is wel heel lekker, maar het is dus niet echt een beetje goedkoop. Zo'n nee, en dat ze het kunnen afschrijven van de, de ziekenfonds enzovoort enzovoort. Dat kan allemaal niet. Daar zijn we nog volop mee bezig. Terwijl ja. het eigenlijk wel onder de medische wereld thuis wordt. Ja. Maar ja, ja. Het, dat is tegenwoordig met de wetten volgens allemaal een beetje, een beetje ja, tegen. En alle bezuinigingen en zo. Ja, ja. ja, ja daar krijgen wij natuurlijk ook weer last van. We zijn natuurlijk ook een, uh, twee weken geleden van 19-21% procent Ja. Nou, in ieder geval heel mooi. Het duurt tot vanavond, vannacht drie uur, kunt u daar terecht, dames en heren, aan de Hoge ja. Weg. Slender for You heet het. En, Slender you. Of Slender You heet het, ja. En Inderdaad. we hebben een actie. Ja, en we hebben een actie, dat is voor het uh, Reumelfonds. Ja. Dus dat is allemaal een groot gedeelte van de opbrengst van vandaag we Gaan naar het Reumelfonds. Buiten, dus dat is de, eigenlijk de hele opzet. En daar uh, hopen we daar ook uh, goede daden mee te doen. Ja. Dus vandaag hebben we nog iemand van de Reumelfonds hier gehad. Die zijn even komen kijken en de burgemeester, die zijn allemaal komen kijken. En dan komt uh, waarschijnlijk, hopen we, dat nu binnen dag of veertien komt, uh, onze vriendin. En dat is. Uh, even kijken, Iedereen is de ambassadeur. van, uh, van uh, Reumafonds. En die komt dan uh, even bij ons buurten. Dus dat is, uh, dat, is wel, dat is nog niet helemaal precies welke datum, maar binnenkort komt ze eraan en de naam van haar is uh, Anita. Ja. Anita Witsier, hè? Ja, ja, ja. Anita Witsier. Nou, hou ons op de hoogte, zou ik ja. zeggen. Want uh, dat willen we graag weten. En uh, als je weet wanneer het is, dan zullen we daar uh, natuurlijk hier bij CFM aandacht aan besteden. Hartstikke goed. Oké. Okay. Dus, uh, allemaal jullie ook. naar de Hoge Weg vandaag. Actie steunen. Dus en jullie bedankt allemaal. En eigenlijk wil ik nog één eentje zeggen. Ik heb dus een uh, gigantische loterij. Die hebben wij nog steeds loten voor. En die is eigenlijk de prijzen die bestaan uit... Uh, allemaal uh, prijzen op door de middenstand. Oké. Okay. Nou, we gaan... Uh... Dus die wil ik graag even bij deze alvast... en doe ik het maar even via de radio alvast bedanken. De restbericht komt nog wel. Maar, en ook jullie bedankt voor dit interview. Oké, okay. graag, gedaan. graag gedaan. En veel succes met de actie. Dankjewel. Heel veel okay. succes. Doei. Goed, doei. Het nummer dat u waarschijnlijk uh, niet kent. Het is uh, wel heel erg mooi. Het is de band Manowar. Ja, uh, die worden genoemd de loudest band van de planet. Maar dat was niet aan dit nummer af te, te horen. Nee. Uh, dit komt van, uh, uh, dit komt van, uh, van hun nieuwe uh, cd. Lord of Steel heet die. En uh, die komt volgende week. En vrijdag komt die uit. Dat, uh, en dat is gelijk de datum dat ze een concert geven in Kerkraden. Ja. En dan gaan we heen. Ja. ja. Daar ben jij bij, hè? Ja. ja ze zit er, zit er nu op te verkneukelen, dames en ja. heren. Ze is helemaal gek van, van, van die band. Dus, uh, nou ja, volgende week vrijdag, dus 19 oktober. Spelers in Kerkraden. Nou, druk dat knopje in. Het Zal ook zo'n beetje de laatste worden vandaag? Ik. Brilliant. Bon Jovi! And I'd run away. On the streets where you live, girls talk about their social lives. They made of lipstick, plastic, to complain. So the a shame when you All your life, all your life, all your best, when your daddy gonna talk to you? voor het lunch. een leuke uitzending. We gaan ook ja. met Ban Jovi. We gaan, uh, nou, we gaan niet rennen hoor, want ik blijf lekker even binnen. Want als ik zitten naar buiten kijken. Mm. Ja, daar ben ik heel erg vrouwig van. Desondanks, nee, nee. ondanks het vieze weer wat verspeld is, een heel heel fijn weekend. En uh, tot maandag! Nou, daar heb ik niks meer aan te doen.